6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Kabinet en Koninklijke Familie meiden EK-voetbal vanwege Timoshenko. Identiteit overvallers Haagse juwelier bekend. En helft minder incidenten bij Koninginnedag Amsterdam. Leden van het demotionaire kabinet en van de Koninklijke Familie gaan niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert.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 Burgemeester Hoes kondigde aan dat de Easy Easygoing morgen weer wordt gecontroleerd. De coffeeshop is niet van plan een ledenlijst aan te leggen en stuurt aan op een proefproces. De civiele rechtszaak tegen Dominique Strauss-Kaan kan doorgaan. Een rechtbank in New York heeft het verzoek van de oud-IMF-topman om de zaak te seponeren verworpen. Strooskaan wordt door een kamermeisje uit New York beschuldigd van verkrachting. De Fransman erkent dat hij seks met de vrouw heeft gehad... maar zegt dat er geen sprake was van gedwongen seks. En bovendien was hij ten tijde van het voorval diplomatiek onschendbaar, zegt Strooskaan. Vorig jaar zomer liet de rechter de strafzaak tegen de oud-IMF-topman wel vallen... omdat het kamermeisje onbetrouwbare verklaringen zou hebben afgelegd.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 Publieks vriendelijke acties kunnen niet langer, zeggen de bonden. Politiemensen zijn onder meer boos dat er nog steeds geen nieuwe CAO ligt. De man die in 2009 een Amsterdamse crash-eigenaar vermoorde is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Dat is een lagere straf dan de 22 jaar die de rechtbank eerder had opgelegd. De cres werd voor haar dagverblijf op klaarlichte dag met mesteken om het leven gebracht. Het gerechtshof vindt een celstraf van 18 jaar passend voor de dader. Het motief van de moord is nooit duidelijk geworden. Het aantal incidenten tijdens de Koniinnedagviering in Amsterdam is meer dan gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Bij de politie kwamen 542 meldingen binnen en vorig jaar waren dat er nog ruim 1300. Ook het aantal ambulanceritten daalde. De ritten dierwaarden hadden vooral te maken met drankgebruik. En wel waren er iets meer arrestaties dan vorig jaar, en dat kwam omdat de politie bij incidenten eerder ingreep.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 Alleen de winnaar van het toernooi in Turkije plaatst zich voor de Olympische Spelen. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen wordt het een grijze dag. In het midden en zuiden valt soms regen. De temperatuur die stijgt naar ongeveer 16 graden. Na morgen blijft het wisselvallig, met veel bewolking en soms wat regen. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. Dat is ongeveer de helft van wat er normaal staat op dinsdag... De files die opvallen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... zat voor Afrit -Waard, 4 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Hilversum en Utrecht Veemarkt, 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. de A28 Amersfoort richting Zwolle voor het harde, 6 kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. En op de A67 Eindhoven richting Duisburg voor de Duitse grens, 4 kilometer. De aarde geeft ons alles.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 Zweedse korhoenders moeten het wilde korhoen in Salland redden. Maar we beginnen met Oekraïne. Steeds meer politici dreigen het Europese kampioenschap in dat land te boycotten. Zonder zichtbare verbetering in de situatie van oud-premier Timoshenko... en andere gevangen in Oekraïne... ziet de Nederlandse regering af van een bezoek aan het land tijdens het EK-voetbal. En dat geldt ook voor leden van het Koninklijk Huis. Demissionair minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken... zei zojuist dat hij zich ernstig zorgen maakt over de toestand van oud-premier Timoshenko. Wij weten, en dat is ook door de ombudsman van de Oekraïne gezegd... dat uh, Timoshenko een onmenselijke behandeling krijgt. En dat is uh, buitengewoon slecht. Dat kan niet in een land hier in Europa. Wat kan je als Nederland daaraan doen? Wij oefenen op alle mogelijke manieren druk uit op de regering van de Oekraïne. Dat doen we ook via Europa, via Brussel... via de Raad van Minister van Buitenlandse Zaken, in de OVSE... De organisatie van uh, Samenwerking uh, in Europa. We doen het ook via de Raad van Europa. Wat gebeurt er concreet? Wat er gebeurt uh, concreet is dat we natuurlijk nu uh, gaan... in de richting van de Europese kampioenschappen voetbal... in Polen en Oekraïne. En dan moet je dus kijken of je ook langs die weg... Uh, in elk geval de druk op uh, Oekraïne kunt opvoeren. En dat doen we door uh, tegen Oekraïne te zeggen als de rechtsgang in Oekraïne voor de gevangenen daar... en in het bijzonder ook mevrouw Timoshenko niet zichtbaar verbetert... dan moet u erop rekenen dat leden van de regering en het Koninklijke Huis... wedstrijden in Oekraïne niet zullen bezoeken. Was u ook in actie gekomen als niet toevallig... die Europese kampioenschappen voetbal er waren geweest? Want deze situatie in Oekraïne is al langer aan de hand. Wij zijn daar voortdurend mee bezig. Toen ik begin april mijn ambtgenoot van Oekraïne hier langs had, heb ik ook met hem ernstig gesproken over de situatie met de mensenrechten en de behandeling van mevrouw Timoshenko en ook anderen in uh, Oekraïne. Ik heb toen ook tegen hem gezegd, dit gaat echt de verkeerde kant op. En uh, hij heeft toen ook tegen mij gezegd dat hij echt erop uit zou zijn om een way-out te vinden, zoals hij dat uh, uitdrukte. Wat is een way-out in dit geval? Dat men eh, ervoor zorgt dat de behandeling van eh, mevrouw Tienemuschenko voldoet aan datgene wat je bij de internationale standaarden in een rechtsgang mag verwachten. Eh, het gaat er natuurlijk dan ook om dat ze de medische behandeling krijgt die, die eh, hoort hè, en eh, dat de onmenselijke behandeling niet langer plaats heeft. En trekt u het breder dan mevrouw Timoshenko naar andere gevangenen die onder soortgelijke omstandigheden vastzitten? Jazeker, ook eh, twee eh, voormalige regeringsfunctionarissen eh, zitten onder eh, hele slechte situatie gevangen. En eh, het geldt niet alleen hen, het geldt ook eh, mensen die eh, vanwege andere eh, redenen in de gevangenis zitten. En op dat punt kan ik ook zeggen dat eh, bijvoorbeeld de Raad van Europa een onderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat de uh, ...situatie in de gevangenissen in uh, Oekraïne ook de toets der kritiek helemaal niet kan doorstaan. Zolang er geen zichtbare verbetering is, gaat er niemand namens het Koninklijke Huis en het kabinet naar wedstrijden in Oekraïne. Zolang er geen zichtbare verbetering is in de rechtsgang voor de gevangenen in Oekraïne...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 1 mei is een nationale feestdag in Duitsland en België. En traditiegetrouw gaan er dan veel buitenlandse toeristen... naar de Nederlandse koffieshops voor cannabis. Maar dit jaar kwamen ze bedrogen uit. Want om cannabis te kunnen kopen heb je vanaf vandaag een wietpas nodig. Uit protest daartegen sloten de Maastrichtse koffieshops de deuren. En dus zagen drugshandelaren hun kans. NOS op 3 verslaggever Harro Brouwer. Hallo, mag ik even wat vragen? De mensen in de koffieshop zeggen dat we nu ook bij jou wiet kunnen kopen. Klopt dat? Hoi.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 En ik weet ook hoe dat is als, niet als iemand niet bloot. is. Je? je? kan niet hier staan voor de hoek, wachten totdat iemand met de witte pas komt en dan hopen of hij voor jou kan halen. Kan je niet zitten op te wachten? Maar zo gaat het dus zometeen. Buitenlanders moeten naar jou toe komen om witte te kunnen kopen. Of niet alleen maar buitenlanders. Ook Nederlanders kunnen bij mij komen hoor. Het is niet alleen maar uh, buitenlanders. Oké, okay, ook mensen buiten Maastricht? En mensen ook buiten Maastricht, ja. We hoorden een korte reportage van Haro Brouwer. Mark Joosmans van Easy Going in Maastricht nu aan de telefoon. Um, goedenavond. Goedenavond. Zijn dit nou de gevolgen van de invoering van de wietpas waar u bang voor was? Ja, dit soort uh, ondernemende elementen, om het maar heel voorzichtig <laughs> te zeggen... Uh, zijn inderdaad een uitwas van de nieuwe maatregelen van de minister. Dat klopt en het was uiteraard ook wel te verwachten. Ja, maar de burgemeester zegt dat er meer politie ingezet zal worden om dit tegen te gaan, hè? Ja, luister eens eventjes. Over de hele wereld heen hebben ze al een oorlog tegen drugs gevoerd voor een hele, hele lange tijd. En dan kun je honderden blikken agenten bij van betrekken, om hem even onherbiedig te zeggen. Maar het brengt je helemaal niks. Uiteindelijk, als je winsten groot maakt voor criminele organisaties, zullen ze altijd in het zadel blijven zitten. En dat zijn wij nu in Maastricht op een hele foute wijze inderdaad tot stand van brengen. Dus u denkt dat die hogere inzet van de politie niet zal helpen? uiteraard niet. Nee hoor, dan, uh, dan zou je hier inderdaad zo'n beetje de halve politiemacht van Nederland naartoe kunnen sturen en ook het hele jaar door rond, uh, rond kunnen laten werken en dan nog hou je het niet tegen. Het is eigenlijk heel begrijpelijk. De vraag en dat is de verkeerde veronderstelling van deze minister en van mijn burgemeester de vraag naar drugs, die kun je niet zomaar even wegnemen door het aanbod vanuit koffieshops weg te nemen daarnaast ligt daar ook niet de problemen die men ervaart. Mm -hmm. Kijk, mensen hebben altijd drugs gebruikt, mensen zullen het in de toekomst ook altijd blijven doen en met die wetens in je hoofd zou je natuurlijk als beleidsmaker, als minister, een fatsoenlijk, realistisch, pragmatisch beleid moeten opstellen, waarbij de negatieve effecten zo laag mogelijk worden gehouden en waarbij inderdaad voorlichting en, en preventie, hoge prioriteit krijgen. En dan kun je goede cijfers overleggen. Hebben we 36 jaar lang gedaan. 36 jaar lang zeer succesvol gedaan. En om de een of andere, mij niet heel duidelijke reden... gaat alsnog de winst naar het illegale circuit. Ja. Ik snap het niet meer zo goed. Ja, meneer Joosmans, uh, u hebt vandaag de deuren van alle coffeeshops in Maastricht gesloten. Uh, de burgemeester uh, Onno Hoe spreekt daarover uh, over het zwakste scenario. Volgens hem was dat helemaal niet nodig. Waarom was het volgens u wel nodig? dat hij zegt dat het helemaal niet nodig is, want hij weigert de dialoog met ons... want anders hadden we inderdaad kunnen uitleggen... dat er veel betere maatregelen en oplossingen zijn. Maar aangezien uh, sinds zijn aantreden... hij stelt dat coffeeshopeigenaren eigenaren min of meer criminolo... Nou, hij durft het net niet te zeggen, maar hij duidt in ieder geval op... dat we criminelen zijn... Onze klanten worden constant gestigmatiseerd, dan wel gecriminaliseerd. Kortom, sinds deze minister van Justitie en de burgemeester van Maastricht zijn aangetreden, is het fatsoenlijke dialoog niet meer mogelijk. En als je niet in dialoog met elkaar bent, kun je ook nooit een oplossing vinden. Nee, nou uh, is het mooi natuurlijk dat u de dialoog vraagt. Maar ja, er is ook een wet en u heeft wiet verkocht aan buitenlanders. En dat mag niet volgens de wet? Nou, er is geen wet. Uh, de minister heeft er inderdaad een algemene maatregel van bestuur doorheen gejast. Waarvan inderdaad van tevoren te verwachten viel dat hij zeer contraproductief zou uitvallen. Dat is gewoon je Rijnse symboolpolitiek, niet meer of minder. En daarom heb ik besloten om aan deze verplichte discriminatie... Discriminatie kan namelijk nooit een oplossing bieden. Uh, maakt niet uit wat het probleem is. Mm -hmm. En aan deze verplichte discriminatie weiger ik mee te werken. En daarom heb ik dus inderdaad vandaag, eh, zoals wij dat in Nederland zeggen, de kont tegen de krip gegooid. En inderdaad de deuren opengezet, zoals ik dat al 29 jaar doe... voor iedereen die hier naar binnen wil komen. Want iedereen heeft recht op die scheiding tussen soft en harddrugs. Iedereen heeft recht om gedecriminaliseerd eh, zijn cannabis te kunnen aanschaffen. Ja, maar u heeft er ook nog een ander doel mee. Nou ja, goed, ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Dat Ik heb al twee maanden geleden eh, schriftelijk aan mijn burgemeester laten weten... als voorzitter van de VOCM... Uh, overigens hebben wij vandaag niet al de shops gesloten. Dat hebben de ondernemers zelf gedaan om ze solidair te verklaren. Maar dat even terzijde. Maar ja, dat, dat is de organisatie raam... waar, waar u deel van uitmaakt. Ja, precies. Ik ben de voorzitter van de shoporganisatie VOCM. En die hebben uit solidariteit met mij vandaag al hun deuren gesloten gehouden. Maar dat is dus niet door onszelf gebeurd. Dat hebben de ondernemers besloten. Maar wat is het doel dat ik ervoor mee, mee te bereiken? Als wij deze maatregelen, populair genoemd de WIPAS echt aan de kaak willen stellen, dus echt is goed willen... of een meritus willen beoordelen, dan moet er een rechter naar kijken. En gek genoeg werkt het recht in Nederland zo... <laughs> dat ik eerst een overtreding moet maken ja. en dan pas kan ik naar de rechter. Meneer Oosemans, het is duidelijk. Hartelijk dank. Graag gedaan. Roy Hodgson is in Engeland de hoop voor het Europese kampioenschap voetbal. Hij is namelijk de nieuwe bondscoach, dat straks. Eerst Edwin Gerritsen. Die heeft nog steeds verkeersinformatie, maar het zal nou toch wel meevallen, Edwin. Ja, ze worden nu vrij snel kort hè. de files. 50 kilometer zaten er nog in totaal. Twee files vallen op op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Utrecht Noord 4 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. De A67 Eindhoven richting Duisburg. Tussen Knopend Zaardenhijk en de Duitse grens 4 kilometer. Het heeft te maken met de Nationale Feestdag in Duitsland. Het vrachtverkeer mag daar niet de grens over. En er zijn vandaag, vanavond werkzaamheden. De Vlakentunnel op de a 50 gaat dicht richting Vlissingen... van vanavond 8 uur tot morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Ronald Boot. In een uiterste poging om het wilde korenhoen in Nederland te redden... worden er vandaag een aantal uitgezet op de Sallandse Heuvelrug bij Almelo. En het zijn bijzondere korrhoenders. Ze komen uit het noorden van Zweden. Kees de Paper is van de Vogelbescherming. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn die beestjes die korrhoenders al vrijgelaten? En hoeveel? Nou, ze worden eigenlijk op dit moment een beetje vrijgelaten. Eh, de, de, de echt, enkele luttele seconden geleden zijn, eh, zijn deze vijf eh, vrijgelaten. Dus... Eh, Net buiten de uitzending. Ja. En, en uh, dan lopen ze daar rond in Salland en dan worden ze nog in de gaten gehouden? Ja hoor, ze worden heel goed in de gaten gehouden. Uh, ze zijn natuurlijk geringd en uh, twee van de vijf, één haan en één hen, het zijn in totaal vier hanen en één hen, die uh, gevangen zijn in noord zweden Die zijn ook gezenderd, dus van twee kan uh, vrijwel constant in de gaten gehouden worden, hoe het met ze gaat. Waarom niet allemaal? Uh, nou, daar maak je keuzes uh, in, ook om uh, de verschillen tussen hoe dat gaat uh, te bekijken, uh, dus vandaan. Ja, ja. H hoe komt het eigenlijk <lacht> dat ze in Nederland, die korhoenders, bijna uitgestorven zijn? Uh, nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, de verandering in ons landschap, de verandering in uh, de landbouw, uh, het steeds intensiever worden van de landbouw, het verdwijnen van uh, kleine akkertjes en van uh, specifieke heideterreinen. Uh, dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat uh, het koron zo goed als uh, verdwenen is uit, uh, uit Nederland. Uh, jaren 50 uh, waren er nog tienduizenden, nu zijn er nog maar een paar, dus... Ja, maar al die dingen die u noemt, die veranderen niet. Wat, wat geeft u de hoop dat deze beesten dan wel overleven? Dat zijn eigenlijk twee dingen. Eh, ten eerste is het aantal hanen met name is veel te laag om een populatie in stand te kunnen houden. Dus die heb je nodig, dat he? er ook redelijk veel <laughs> hanen. Ja, die heb je zeker nodig. Dat er wat meer hanen dan hen bij geplaatst worden. Daarnaast gaan we dat nu de komende twee jaar heel goed in de gaten houden. Heel veel onderzoek naar doen. En tegelijkertijd, op basis van dat onderzoek, zal eh, het leefgebied van die dus verbeterd moeten worden. Eh, Want anders eh, is het zeker dat deze poging niet gaat lukken. Ja. Waarom komen ze uit Zweden? Zijn die daar zo goed? Uh, nou, in Zweden is hij nog heel talrijk uh, en je gaat hem natuurlijk niet uh, koorhunders weghalen uit een ander land waar het uh, slecht mee gaat met uh, de koorhunders, zoals bijvoorbeeld Duitsland, waar ze ook bezig zijn met uh, uitzetten. In Zweden gaat het heel erg goed, uh, gaat het nog steeds goed met het koorhund van daar. Ja, uh, dat uitzetten van die beestjes is een initiatief van vogelbescherming, staatsbosbeer en natuurmonumenten. Uh, waar is ja. dat idee vandaan gekomen? Nou, het idee komt gewoon omdat wij ons eh, gezamenlijk willen inspannen voor het behoud van de eh, in Nederland. Het is een hele mooie, karakteristieke soort voor eh, het open heidelandschap eh, afgewisseld met, eh, met, met kleinschalig cultuurlandschap. Wij willen die vogel behouden, want we vinden dat heel erg belangrijk. En eh, we vinden daar ook wel de overheid bij aan onze zijde... want de provincie Overijssel die steunt dit. Ja, uh, het is echt Nederlands, want uh, een andere organisatie... fauna bescherming, is er falikant tegen. Uh, die zeggen dat korhoen uh, dat zal hier niet overleven... Uh, want het is een Zweedse vogel, die moeten zich aanpassen. Hebben zij gelijk? Nee, ze hebben geen gelijk. We hebben heel goed wetenschappelijk onderzoek laten verrichten door Altera. Onafhankelijk goed wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er behoorlijke kansen zijn. Daarnaast gebeurt het eigenlijk op dezelfde wijze al een paar jaar in Duitsland, in Reun. Uh, en daar gaat het redelijk succesvol. We kunnen natuurlijk geen garanties bieden, maar voor ons is dit echt de laatste kans om het Corun uh, voor Nederland uh, te, uh, te behouden. En vandaar dat we de keuze gemaakt hebben om dit te gaan doen. Ja, wanneer weten we of het geslaagd is, het experiment? Nou, wat ik zeg, we gaan het nu twee jaar heel goed in de gaten houden met veel onderzoek. Eh, blijkt over twee jaar, dan eh, gaan we natuurlijk evalueren en we zetten het door op het moment dat blijkt dat er goede kansen en goede ontwikkelingen zijn. Het streven, het mooiste zou natuurlijk zijn als deze populatie hier op de Zallandse Heuvelrug eh, het weer goed gaat doen. En dat er ook zogenaamde satellietpopulaties in de omgeving op andere heideterreinen gaan ontstaan. Kees de Papen van Vogelbescherming, hartelijk dank. 1 mei, dag van de arbeid. In Frankrijk is dat een belangrijke feestdag. Nicolas Sarkozy en Marie Le Pen vierden het in Parijs... met toespraken en grote manifestaties. Maar de socialistische François Hollande was er niet bij. Hij voerde campagne op een nogal macabere plek. Nou, zeker honderd journalisten hebben zich verzameld. Op de begraafplaats van Nevers... Een stadje in de Bourgogne in Midden-Frankrijk... Want hier ligt Pierre Birgauvois begraven. De socialistische oud-premier onder president François Mitterrand. En bij dit graf komt François Hollande, de socialistische presidentskandidaat nu, straks een eerbetoon brengen. En daar staat dus een haag van journalisten met filmcamera's, fototoestellen en microfoonhengels... te wachten tegenover die grafsteen van Birgauvois. Ik heb omdat ik aan de Voilà, het is hetzelfde. Ik heb niet meer aan hem, maar ik ben ook vandaan. Voilà. Deze mevrouw heeft met Birghova samengeperkt, daarom is ze gekomen vandaag ook. En wat vindt hij van die aanwezigheid van honderd nou journalisten? Voor ons is het vervolgd. Hij heeft ons veel dingen gedaan, hier in de, de Nieuw. Voilà, we waren tegen hem. Wij waren blij met Birghova, dus het is helemaal niet erg dat de journalisten zich hier hierna staan te verdringen... om dit allemaal te filmen en aan anderen te laten zien. Dat ik ben er nou, de weduwe van Pierre birgé staat staat al zeker twintig minuten te wachten aan het graf... met een zonnebril op haar hoofd. En daar komt dan ook François Hollande aan, Handenschuddend, vriendelijk lachend. en in een plaats in op de eerste rij, vlak voor het graf. En hij legt bloemen, er worden een hele serie bloemen neergelegd. En ook François Hollande legt één bloemstuk neer op het graf van Pierre birgé Kijk Hij kijkt vervolgens rechtop zodat hij goed in beeld is voor die tientallen camera's die voor hem staan. Nou, Frans Hollande verlaat de begraafplaats nu, althans, die probeert hij. Want er is een hagel meegevormd van journalistencamera's en ook mensen en fans van hem. Hij zwaait en lacht, want er wordt campagne gevoerd. anniversaire ja, Ik weet niet <laughs> En lachend, als een rockster vreemd genoeg, loopt hij de begraafplaats af. Merci à vous. Merci. à tous. En François Hollande roept: we zien elkaar weer op 6 mei. En 6 mei dat is natuurlijk de verkiezingsdag. Waarmee nog maar eens duidelijk is dat dit erebetoon op een begraafplaats. niets anders is dan een doodgewone verkiezingscampagnedag. François! François, president. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Over vijf weken begint het EK voetbal. En tot vandaag moest het Engelse voetbalteam het doen zonder coach. Gelukkig hakte de Engelse voetbalbond die knoop door. Roy Hodgson gaat het Engelse team naar de overwinning leiden. Althans, dat hopen ze natuurlijk in Engeland, Arjan. Nee, absoluut niet. Eén uh, naam circuleerde al weken. Eén man die iedereen wilde hebben. Van de spelers van het Engelse elftal tot de media. Een meerderheid van de Engelse voetbalfans. En zijn naam was niet Roy Hodgson, <laughs> maar Harry Redknapp. En ja, dat is de coach van Tottenham Hotspur dat was meteen ook wel het probleem. Tottenham nog volop in de strijd voor een plek in de Champions League volgend jaar. De clubleiding wilde niet dat de Engelse voetbalbond nog tijdens het seizoen met hem ging onderhandelen. Nou ja, dat seizoen loopt nog een paar weken door... Zo lang wilde de bond niet wachten, want zoals je al zei... over een paar weken begint dat EK al Engeland zit in een moeilijke situatie. Ja, en Roy Hodgson, die was wel beschikbaar op korte termijn. Ja, de vorige coach, Capello, die stapte destijds onverwacht op... toen John Terry zijn aanvoerdersband werd afgenomen door de bond... vanwege uh, vermeend racisme. Uh, wat, doet, wat denk je, gaat Hodgson Terry meenemen naar het EK... vooral na afgelopen week ook nog een keer, wat Terry allemaal gedaan heeft? Ja, dat wordt een hele lastige kwestie meteen voor de nieuwe bondscoach. Hij werd er ook naar gevraagd op de persconferentie eerder vanmiddag. Ja, hij zegt eerst met iedereen te willen spreken, dus ook Terry. Maar ja, het is wel een, een hele lastige situatie. Hij is wel de man, hè, de belangrijkste verdediger van Engeland. Maar er loopt een strafzaak tegen Terry vanwege racistische uitspraken. Uitspraken die hij had gedaan tegen de zwarte voetballer Anton Ferdinand. Nou, laat nou net de broer van Anton Ferdinand... Rio Ferdinand, ook een lid zijn van het Engelse nationale elftal. Sterker nog, ze staan samen in de verdediging. Wil Rio nog wel met Terry gaan samenwerken? Nou, dat belooft dus al meteen een hele moeilijke start te worden voor de nieuwe bondscoach. Ja, hij, hij moet dus een soort politicus zijn vanaf het begin. Terwijl hij weet dat hij eigenlijk niet gewenst is. Uh, nee, en door niemand niet. En uh, ook nog eens met zeer lage verwachtingen. Want je kan je niet voorstellen dat de Engelsen ver gaan komen. Het is een absolute puinhoop bij Engeland. Nu pas een nieuwe bondscoach. We hadden het al over de problemen rond John Terry. Ze moeten ook nog eens hun ster aanvallen. Wayne Rooney, missen. Uh, de eerste wedstrijden van het EK vanwege een schorsing. Kan Engeland de finale halen, Zo was ook de vraag aan Hodgson? Hij zei daar dit op. I think we've always got to go in the tournaments to win them because you know we're a major football nation. Het uh, it's never going to be easy and it's going to be a little bit more difficult on this occasion, but I certainly think that the players would be very disappointed if we expected anything less of them than an attempt to win the tournament. Ja, het zal moeilijk worden, zo geeft hij ook toe, maar zegt hij ik denk dat mijn spelers teleurgesteld zouden zijn als ik nu al zou zeggen dat we geen kans hadden. Ja, hij kan bijna niet anders een groot voetballand als Engeland is het bijna aan zijn stand verplicht om uh, mee te doen om de grote prijs. Maar ja, we hebben het over een team dat al 15 jaar helemaal niets heeft gepresteerd. En voor het eerst merk je ook dat de Engelsen ja, een beetje realistisch zijn in hun kansen. Want de <laughs> verwachtingen zijn dit jaar bijzonder laag gespannen. Ik hoor wel aan jou, jij gelooft er ook niet in hè? Nee, niet echt. En dit is een team met, met uh, mannen zoals Gerrard en Lampard en Ferdinand... Oude mannen. Uh, uh, ze worden uh, al tien jaar lang de gouden generatie genoemd. De golden generation. Een generatie die tien jaar niks gepresteerd heeft. En met alle moeilijkheden die ze hebben... Ja, het lijkt me onmogelijk dat ze ver gaan komen in dit toernooi. Arjen van der Horst, bedankt. En tot zover deze uitzending. Wie er morgenavond zit, weet ik niet. Ik weet wel dat Cameron Oula klaar zit om na half zeven de avondspits te presenteren. Wat is de stelling van vanavond, Cameron? Ja, mijn mening gaat over de dag van de arbeid, want dat is het vandaag, hè. 1 mei, jullie hadden het net ook al over in de ons omringende landen. Maar wat schetst naar mijn verbazing, er zijn nog steeds gemeentes in Nederland... die vandaag gewoon dicht zijn, instellingen die dicht zijn. Want het is 1 mei, we moeten dat ouderwetse feest... van de socialistische en communistische arbeidersbeweging vieren... Wat mij betreft is dat totaal achterhaald. Dat hoeft toch helemaal niet meer. We hebben een nieuwe vakbeweging uh, vandaag gelanceerd. En ik roep eigenlijk de nieuwe vakbeweging die zegt moderner te zijn ook op. Van ga nou echt vernieuwen en schaf als eerste die dag van de arbeid af. Dat is helemaal niet nodig. U kunt met me meepraten erover op 0800-1121. 0800-1121. Of twitteren. Hashtag WNL. Hashtag 1 mei. Ik ben zo terug naar het NOS-journaal van half zeven.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 die een celstraf van zeven jaar uitzit, zit, zegt dat ze in de gevangenis is mishandeld. Civiele rechtszaak tegen Dominique Strauss-Kaan kan doorgaan. Een rechtbank in New York heeft het verzoek van de oude imf topman om de zaak te seponeren verworpen. Strauss-Kaan wordt door een kamermeisje uit New York beschuldigd van verkrachting. Vorig jaar zomer liet de rechter de strafzaak tegen de oude imf topman wel vallen... omdat het kamermeisje onbetrouwbare verklaringen zou hebben afgelegd. In Hogesmilde is een begin gemaakt met het herbouwen van het bovenste deel van de zendmast. Een speciaal helikopter uit Zwitserland plaatst de stalen mast in 52 delen bovenop de betonnen toren. Dat zal ongeveer een maand duren. En in augustus is de mast dan weer klaar voor gebruik. Het aantal incidenten tijdens de Dag Viering in Amsterdam... is meer dan gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Bij de politie kwamen 542 meldingen binnen. En ook het aantal ambulanceritten daalde. De ritten die er waren hadden vooral te maken met drankgebruik. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Gerrit het is droog en er is een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En vanavond en vannacht kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Dat geldt vooral voor het midden- en het zuidwesten van het land, want daar zijn de meeste opklaringen. In de rest van het land is het grotendeels bewolkt. In het zuidoosten kan later in de nacht een enkele bui ontstaan. Het wordt 8 tot 11 graden en dat is niet koud. Morgen begint de dag met zonnige perioden, maar vooral in het zuiden van het land ontstaan al snel buien. En opnieuw kan daar later ook onweer bij voorkomen. In de loop van de dag trekken de buien in noordelijke richting. Het wordt morgen 14 tot plaatselijk 21 graden. De wind waait morgen uit het westen tot noordwesten in het zuiden van het land. Maar in het noorden van het land waait de wind uit het noorden tot noordoosten. De wind is meest matig, windkracht 3A4. Namorgen wordt het weer wat koeler...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 A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven 4. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor Noorderloos 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oela. Dag van de arbeid. Gaat lekker werken. Goedenavond. Tot 7 uur wil ik ook graag uw mening horen over deze 1 mei. Bel WNO 0800 1121. Ja, in België en Duitsland is het vandaag een nationale feestdag. Maar ook in bijvoorbeeld Spijkernissen, Hellevoetsluis, Amt, eh, Groningen. En zelfs in onze hoofdstad Amsterdam was vandaag het gemeentehuis en alle andere ambtelijke instellingen. Die waren allemaal gesloten. Het is namelijk Dag van de Arbeid. De feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging. Wat mij betreft is deze maoïstische verering niet meer van deze tijd. De rechten van werknemers worden al decennia gerespecteerd. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan het ontslagrecht. Er ligt een prachtige eerste opdracht voor de nieuwe vakbeweging... die natuurlijk geheel niet toevallig vandaag werd gepresenteerd. Zij zeggen dat ze democratisch en moderner zijn. Ze kunnen dit daadwerkelijk bewijzen door te stoppen met de dag van de arbeid. Ga toch gewoon werken op 1 mei. Bel WNL, 0800 1121. Ja, nogmaals goedenavond. Uh, u kunt dus inderdaad bellen op 0800 1121, het gratis nummer. Maar u kunt natuurlijk ook twitteren met hashtag WNL, hashtag uh, 1 mei. Ook dat mag. En de eerste bellers, die hangen al. Gaan we meteen naartoe. Martijn Peters, goedenavond. Ja, goedenavond meneer. Uh, ja, ik ben het dus niet eens met uw stelling. Ik, ik, ik, ik denk zoiets, dus, hoe haalt u dat in uw hoofd? In een tijd waar de mensheid uh, alleen nog maar leeft om te werken... en het geld achteraan rent en, en weet ik wat... en, en dure ouders moet afbetalen... En, en je niks meer waard bent als je niet werkt en zo, is zo'n dag juist nodig om de mensen nog even terug te halen bij het idee wat, wat het is om een werknemer te zijn. En meneer Peters, ik denk juist dat in deze tijden, waar bijvoorbeeld ook crisis is, we spreken zelfs dat we misschien op uh, Tweede Pinksterdag voortaan moeten gaan werken. Juist op zo'n dag vind ik, op zo'n moment zeg ik, 1 mei, moeten we werken. Nou ja, ik vind, je moet er even bij stilstaan. Ik wil, als, je, als het niet anders kan, de mensen moeten op Tweede Pinksterdag werken, dan zij dat zo, dan moet dat goed uitgelegd worden. Maar die crisis, ja, ik bedoel, dat is een ander verhaal. Laat die crisis vooral ook door die mensen betalen die, die, die, die daarvoor gezorgd hebben dat we hem hebben. Hm. Maar, maar zo'n dag, die, ja, laat de, de werknemer dan, dan de, die dag vrij hebben, zoals het altijd geweest is. En, en om, om daarbij stil te staan, uh, wat het betekent om, om te werken? Nou, stilgestaan wordt er zeker bij bijvoorbeeld het Rijswijk Daar ga ik straks over praten. Dank u wel, meneer Peters, voor oh, het okay. uh, inbellen. Eens even kijken of de volgende bellet het wel met me eens is. Uh, meneer Marcus, goedenavond. Ja, goedenavond. Marcus is mijn naam. Wat vindt u ervan? Dag van de arbeid, ga toch lekker werken? Ja, ik kom net uit mijn werk. Ik heb heerlijk gewerkt vandaag. Precies. Dus ik zou zeggen, jongens, ga lekker werken. Ik heb er geen enkele moeite mee. Dus ik ben het van eens met de stelling. Is dat nog nodig, zo'n dag van de arbeid? Nou, ik geloof het niet. We hebben net gisteren de Koninginnedag gehad. Het was volgens mij ook een fantastische dag voor heel veel Nederlanders. Absoluut. Ik, uh, en ik vond het eerlijk gezegd een beetje bizar om te horen... dat sommige organisaties uh, gisteren hebben gewerkt en vandaag dan vrij zijn. Dat nou, vind ik een hele uh, vreemde toestand. Toch de wereld en, uh, op zijn kop. Dat we niet meer uh, onze monarchie vieren, maar wel een uh, arbeidersdag. Ja, uh, kijk... Dat arbeid een groot goed is, dat mag duidelijk zijn. Zeker. Maar of je dat moet vieren met een, een dag vrij op 1 mei... Ik heb, persoonlijk heb ik er niks mee, nooit iets mee gehad. Dus wat mij betreft, jongens, ga we heerlijk werken... en probeer te genieten van je werk en wees er dankbaar voor dat je het hebt. Dank u wel voor het inbellen, meneer Marcus. Ik ben het helemaal met u ah. eens, u bent het met mij eens. Dat is altijd uh, ook goed om te horen. Bent u het oneens, mag u natuurlijk ook bellen. 0800 1121. Ik ga naar uh, Gary Sablerone, als ik het uh, goed uitspreek. Zij uh, van het Rijswijk goedenavond. Gerrie, goedenavond. avond. Hallo, ja. ja. Sabelen <laughs> ja. um, Het Rijswijk Strijdco, jullie hebben vanochtend nog opgetreden, hè? Ja. ja. Wat, wat heeft u gedaan? Wij hebben uh, strijdliederen gezongen bij het Troelstra Monument... waar elk jaar door de Partij van de Arbeid in Den Haag het uh, de 1 mei uh, wordt gevierd. En 1 mei, uh, uh, ik, ik, ik hoor uw andere sprekers net. 1 mei is niet de dag dat we vieren dat we mogen werken. Maar we vieren daarover, de, herdenken daar ook de strijd. die we met z'n allen hebben gevoerd de afgelopen jaren. voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Maar u zegt de afgelopen jaren, bedoelt u niet decennia geleden? Ja, nou, en, en we zijn er nog steeds mee bezig. Want het is niet over. Kijk, u, u werkt ook acht uur per dag, neem ik aan. En dan nog wel meer. Ik nou, moet... kijk eens even aan en dan kiest u zelf voor. Ja, absoluut, want de RNL ja, is precies. vannacht ook nou, weer op Radio 1, is... dan moet ik gewoon doorwerken. Ja, maar nee, dat is prima, we werken toch elke is... dag? Dat u dat u acht uur per dag mag werken en dat, u ook, dat er een heleboel mensen zijn die gewoon die acht uur werkdag hebben. Maar er zijn ook mensen geweest die hebben moeten, moeten werken onder ar, ar, erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Hm. Mensen die daar hun leven voor gegeven hebben. En ik denk dat het heel zinnig is om met elkaar één keer per jaar sta, stil te staan ja. bij uh, de strijd tegen die uitbuiting op de werkvloer. En u doet dat uh, elk jaar weer vanochtend. Ja. Uh, wat heeft u gedaan? Wat was strijd leren? Nou ja, wij zien natuurlijk de internationale, die hoort in ieder geval bij die dag. En we hebben ook liederen gezongen tegen alle vormen van, van onderdrukking. Hm. En, en dat doen we altijd. En daar komen veel mensen op af. Ja, behoorlijk. Ja, valt me erg mee. Elk nou. jaar weer. Nog... dat het zo slecht weer is. Nou, kunt u nog tot slot de eerste twee zinnen van de internationale? Ontwaakt, verworpen der aarde. Nou, dat ja, is, dat dat is dat de eerste zin. Nou ja, dat eh, maar kijk, ik, ik wil alleen maar even zeggen. Zolang er nog ongelijk betaald wordt... Zolang uh, werkgevers hun verantwoordelijkheden niet dragen bij ziekte en reïntegratie van langdurige zieken en van flexwerkers. Mm -hmm. Van zzp'ers die, die gedwongen uh, nuluren contracten afsluiten. Werknemers die niet fatsoenlijk hun werk kunnen uitvoeren. Weet u dat er pas, dat er dit jaar, uh, of vorig jaar moet ik zeggen, 2000, slechts 2000 vaste contracten zijn afgesloten in Nederland ik hoorde dat vanmorgen ook. nou ja, maar dat heeft misschien ook wel te maken met, uh, met het feit dat we die, dat ontslagrecht niet versoepeld hebben, dus dat er ook heel weinig uh, doorstroom is. maar uh, u heeft het vandaag weer gevierd. Uh, fijn dat u van de lijn kon komen van het Rijswijks strijdkoor. Ja. Gerry Sabderonne. Ja. dank u wel. oké, okay, graag gedaan. en wordt er wordt ook flink. Uh, dank u wel. Dan wordt er wordt ook flink getwitterd. Uh, even kijken op hashtag WNL wat allemaal binnenkomt. Volt Mark U zegt: uh, het avondspit WNL nieuwe traditie. op 1 mei gaan mensen zonder baan die kunnen werken naar werk. Zoeken, dat is pas echt de dag van de arbeid. En Claire Vase zegt, secretaressendag, dag van de bouw, vaderdag... dag van de leraar, volgende week moederdag, dag van de stilte. Waarom dan geen dag van de arbeid? Hashtag WNL, André van der Drift, Ed Kameran, Oelijk... hebben het altijd al gek gevonden... Um, dat iedereen vrij moet zijn op de Dag van de Arbeid. Kijk, hij is het met me eens. Jeroen Cumeling, Dag van de Arbeid is niet van deze tijd, inderdaad. Ook Koninginnedag, het Koningshuis is ook niet van deze tijd. Nou, daar ben ik het dan weer niet met hem over eens. Uh, nog één, een, laten we meepakken, die van Gerard. Uh, 1 mei, slecht idee. Zullen we kerstmis ook afschaffen? Veel ouder sproken, over sprookjes gesproken. Koninginnedag ook afschaffen. En vrij op 1 mei, Dag van de Arbeid is niet meer van deze tijd... Die Edwin Jongebeurt, die is het dus met mij eens. Ik ga kijken of de bellers het ook met mij eens zijn. Harry Simmers uit Tilburg, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vindt u ervan? Dag van de Arbeid gaan werken. Ik vind het een heel simplistische stelling. Waarom? Ja, kom op. Het, uh, het, het is zomaar een schot voor de boeg. Dit, dit gaat helemaal nergens over. Uh, uh, Dag van de Arbeid, dat heeft een traditie. Dat... Uh, wat mensen zeggen, of wat vooraan sprekers zeiden... van uh, het gaat over opgebouwde rechten. En je kan uh, alles wel als linkse hobby betitelen en afschieten. En uh, dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Nee, maar dat... ik zeg niet dat het een linkse hobby is... maar we hebben het in dit land over het feit... moeten we niet uh, tweede pinksterdag, moeten we daar maar niet eens op gaan werken... zoals de Belgen dat nu ook doen, hè? op tweede pinksterdag werken omdat er een gat gedicht moet worden in de begroting... en dan halen wij in, in, in onze hoofd nog altijd... om op 1 mei vrij te geven in heel veel gemeentes. Dat vind ik een beetje van de zotte. Ja, alle dagen werken, dat is wel goed. Dat zeg ik helemaal niet. Ik heb het over nee, 1 mei het, specifiek. Het, er was iets sprake van in Tilburg om alle 52 dagen... de koopzondag uh, in te voeren. Mm -hmm. ik, ik, ik weet niet of dat allemaal zo'n slim plan is. Nou, dat, dat ik, is een heel, heel ander... Nee, nou nee, ja, sowieso. Ik denk dat, uh, uh, het gaat me niet zozeer uh, vanuit religieuze overwegingen de zondagstrust. Maar dat mensen een keer vrij zijn, dat mensen zich een keer bezinnen, uh, alle dagen shoppen, alle dagen werken. Ik weet niet, uh, hè, daar gaat het deze, uh, deze tijd uh, pff, wel die kant op. Oké, okay, meneer... je, je, je mag je afvragen of dat wel zo wenselijk is. Duidelijk, en het van de arbeid, dat gaat over vervolgrechten. rechten. En, het is ja. me duidelijk meneer het, het, Simmers, het, het, het, wij worden het niet met elkaar eens. U vindt dat wij op deze dag uh, gewoon uh, ook vrij moeten krijgen. Want u bent de voorstander van de dag van de arbeid. Dank voor het uh, inbellen. Eens even kijken wat meneer Frans zegt uit Maastricht. Ja. Goedenavond. Ja hallo, Lou Frans uit Maastricht. De eerste geïndustrialiseerde stad in het land. Uh -huh. uh, de intro van uw stelling uh, deed me toch een klein beetje over de nek gaan. Maoïstisch, socialistisch, communistisch, kom op. Ik heb negen jaar in uh, Scandinavië gewoond, yeah. waar er op de dag van vandaag dit wordt gevierd. Gewoon om te memoreren dat er dus een honderd jaar lang sociaal-democratische strijd aan vooraf is gegaan. aan die welvaartsstaat die ze dus nu hebben kunnen opbouwen. en die dus een heel stuk egalitairder is en een heel stuk minder neoliberaal... dan de Nederlandse samenleving die geregeerd wordt door de waan van de dag. Nou, oké, okay, maar u gaat dan over uw nek van de, de woorden... Socialistische, communistische arbeidersbeweging. Maar dat is het wel oorspronkelijk. Nee, het is vandaag het de feestdag. In mei noemt u Maoïstisch Socialistisch. Ik, ik zeg, het is gewoon... In Scandinavië heeft niets met Maoïsme te maken. Daar, wordt al negen, daar, daar heb ik negen jaar gewoond. En daar wordt dus sinds... Uh, jaar en dag, gewoon vanuit een sociaal-democratisch perspectief. Helder. Dank u wel, meneer. Meneer Lou Fransen, dank u wel. Uit het Maastricht. Uh, ook de, de eerste stad uh, zonder koffieshops, uh, zonder want zo snel kan het gaan. Meneer Blom, goedenavond. Goedenavond, ik spreek met Blom. Nou, ik ben het helemaal met de stelling eens. Afschaffen die handel. Precies. Want wat, zijn uw, wat is uw argumentatie? Nou, het is namelijk uh, het laatste kabinet uh, dat, uh, dat we hadden, niet van Rutte, maar wat ervoor zat van uh, Balkende, mm -hmm. was namelijk een socialist die het op een gegeven moment voor elkaar heeft gekregen om de flexwerk in te voeren. Nou, dat is echt socialistisch. Uh, dat betekent dat die man vandaag werk hebt en morgen misschien weer niet. Precies. Ja, en dan zeg ik, nou, dan hebben we het goed voor elkaar na 100 jaar, of ja. weet ik hoeveel, misschien 150 jaar. Is... Dan hebben we het goed voor elkaar. Dan dus... hebben we het zoveel voor elkaar dat de mensen helemaal geen enkele zekerheid meer hebben in dit land. Dus eigenlijk zegt nou. u, het is iedere dag de dag van de arbeid. Ja, vind ik ook. Je gaat gewoon gezond in je werk of je gaat niet in je werk. Precies. En je, als je kenwerkt, dan mag je blij zijn. Nou. En dan gaan we die ene dag die er is, en let op, het zijn hoofdzakelijk de ambtenaren die vrij hebben. En die hm. zullen niet uh, protesteren ertegen. Nee. He, die zeggen, fijn, weer een mooie vrije dag, lekker lang weekend... misschien nog wel een mooie week erachteraan. Mm -hmm. He, dus uh, stoppen we maar met die handel. Hebben, ze hebben inderdaad hebben ze goed werk verricht, maar dat is geweest. Kraakhelder. Nou wij kunnen zaken met elkaar doen. Dank u wel, meneer Blom uit de krimpen aan de IJssel. Ik ga zo praten met Henk van der Kolk even kijken hoe het op Twitter aan toe gaat. Hans Mekenkamp, die zegt, zolang de mensen nog te weinig betaald krijgen voor wat ze doen... is een 1 meiviering viering nodig. En Herdalen zegt het feest van de arbeid is dat elke werknemer... één dag per jaar thuis blijft uit, uit, uit onvrede met de wereld. Een lammert kooi. Gisteren kleurde buienrader oranje. Vandaag gelukkig niet rood. Hashtag 1 mei. moeten we op, op, op dat gisteren de zon scheen... en vandaag het grijs en grauw was. En Roelof Schuring die zegt hashtag WNL dag van arbeid prima... maar vrije dag blij te kunnen werken. Gezamenlijk Nederland uit de crisis werken... Goed, Roelof Schurk, dank daarvoor. U kunt ook blijven twitteren, dan zal ik de tweets ook hier rechtstreeks en live voorlezen. Ik ga praten met Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, nog heel even. Goedenavond, meneer van der Kolk. Ja, goedenavond. Nou, nog maar heel even, want de nieuwe vakbeweging is vandaag gepresenteerd. Nou, gepresenteerd. Er is nu in ieder geval een uh, discussiestuk lichter nu. En uh, nou ja, daar kunnen we de komende... ...maand onze tanden inzetten en dan is het de bedoeling dat, uh, als het maar goed gaat... ...23 juni, de nieuwe club gepresenteerd wordt. Maar dan gaat er nog wel een tijd overheen voordat uh, de oude bonden naar de nieuwe vakbeweging overgaan. Dus voorlopig blijft FNV Bondgrant er nog wel even bestaan? Ja, dat, uh, dat zit er nog wel in, ja. Haalt u nog een keer 1 mei? Uh, nou, ik hoop in ieder geval sowieso dat ik hem persoonlijk haal. Dat... Uh, als dat in deze functie is, Ja, dat is hier de vraag. Uh, maar goed, uh, wat mij betreft, staan die dingen ook los van elkaar. Ik vind dat er alle reden van de wereld is om uh, 1 mei om, als dag van de arbeid om die wel te vieren. Alleen in Nederland uh, gebeurt dat niet, of nauwelijks. Dat is al sinds ja, mensenheugen is zo. Dat heeft alles ja. te maken met het feit dat wij ja, ook een koningshuis hebben. En op 30 april uh, vieren we dat. En ja, twee van dat soort dagen achter elkaar, dat blijkt moeilijk te zijn. Maar overal ter wereld uh, ja, is dat toch een belangrijke feestdag. En dat is ook niet zo raar, want tenslotte... Ja, mensen maken deze wereld. Uh, werkende mensen maken deze mm -hmm. wereld. En het feit dat je dan één keer per jaar... dan dat toch wilt weten van wat we allemaal... in de afgelopen ja, decennia, eeuwen... voor elkaar hebben gekregen... dat mag best gevierd worden. En er is ook wel een reden voor. Maar moeten moment, we dat omdat... vieren met een vrije dag? Dat kan toch ook worden gevierd uh, gewoon na nawerken? Na ja, ja, maar god, oké. Okay, ik zou eens willen zeggen... juist omdat het de dag van de arbeid is... is er reden om dat dan ook een keer te vieren... Ja, tijdens arbeidstijd. Kijk, er zijn zoveel feestdagen waarbij... Je Natuurlijk, net zo goed ook de vraag kunt stellen, ja, waarom moet dat nou? Waarom we dat nou behouden? Mm -hmm. Ja, ik zou denken, Dag van de Arbeid. zeker ook omdat het mondiaal een dag is die overal gevierd wordt. Ja, vind ik symbolisch ook wel een dag dat hier in Nederland zo ook op de kaart gezet mag worden. Dus ik zou denken, ja, er is alle reden van de wereld om het hier te doen ook, omdat op dit moment. Uh, ja, ook de positie van uh, de werkende mensen waar onder druk komt te staan. Maar, uh, maar, zeker ook in Nederland. Maar steekt het dan niet dat uh, bij de ene gemeente de, de personen wel vrij zijn? En bij, in andere steden gewoon aan het werk? Nou ja, kijk, uh, er zijn in ieder geval in Nederland voor een aantal uh, ja, categorieën werknemers. Uh, is geregeld. Dat is gewoon in vrije onderhandelingen... in een collectieve arbeidsovereenkomst Zodat mensen vrij zijn. Maar uh, voor de grote bulk van de medewerkers is dat niet zo. Ja, ik zou het zelf ook erg wenselijk vinden... van dat wij in ieder geval dat gewoon een vrije dag hebben. Nou, zo'n discussie hebben we ook geloof ik al in Nederland lopen rond om 5 mei. Maar laten we inderdaad dan nu eens een keer besluiten... en wie weet komen er weer mooie tijden aan... ...van dat er uiteindelijk nou eens een keer een kabinet komt dat zegt van oké, okay, 1 mei is gewoon een vrije dag... ...en dan vieren we de dag van de arbeid, zoals we dat ook elders in Europa en doen. tegelijkertijd zijn op dit moment hele discussies gaande... ...of we bijvoorbeeld niet op Tweede Pinksterdag ook moeten gaan werken. Ja, dat, ze, nou ja, goed, okay, dat, kun, dat kan je dus inderdaad stellen. Uh, nou, de vraag is inderdaad misschien wel legitiem van te zeggen, nou weet je, de ene feestdag ik in voor de andere. Uh, ik zou in ieder geval denken, dag van de arbeid is zeker een feestdag. En laten we reëel zijn, ook vergeleken met het ons omringende buitenland, ook in Europa, is het niet zo dat Nederland zo veel feestdagen heeft. hoor. Dat wordt wel eens gedacht dat dat wel zo is, maar dat is absoluut niet het geval. In andere landen kennen ze meer feestdagen. Uh, met andere woorden, uh, het is volgens mij niet bepaald in ieder geval een inbreuk... Op onze welvaart. als wij één dag in het jaar. Uh, de bloemetjes buiten zouden zijn. en daarmee de dag van de arbeid vieren. Heeft u vandaag gewerkt? Ik heb vandaag gewerkt, ja. Dat wil zeggen, eh. ik ben vandaag bezig geweest. met. Uh, nou ja, in dit geval. Het, uh, de persconferentie van Jetta Kleinsma. over wat dan de contouren. voor een nieuwe vakbeweging moeten hmm. worden. Daar heb ik mijn zegje over gedaan. En ik hoop ook dat die nieuwe vakbeweging van ganse harte er komt, dat de werknemer centraal komt te staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook goed kan komen. En ik heb vanavond ook nog een echte 1 mei viering. Kijk, nou misschien mag je morgen een dagje vrij nemen. Als compensatie. <laughs> nou, ik denk dat het dit als voorzitter nog niet echt gaat. Maar het zou heel mooi zijn als we dat met elkaar 1 mei... te beginnen met volgend jaar zou ik zeggen... zouden kunnen vieren, massaal. Dank u wel, Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten. En um, we gaan kijken wat er gebeurt op Twitter. Ik zie Gerard, hashtag WNL, hashtag 1 mei. Dat zijn de hashtags trouwens die u ook mag gebruiken. Hij schrijft, ik heb trouwens gisteren 13 uur gewerkt. Ja, in Duitsland geen in de dag. Transport gaat altijd door. Gerard, als je dit hoort, bel ook even in. Want ik dacht dat in Duitsland vandaag zelfs het transport helemaal stil ligt. Maar wie weet heb ik het, uh, heb ik het niet helemaal bij het rechte eind. Jacob Geert uit Delft, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoewel ik uh, weinig uh, sympathie meer heb voor het uh, socialisme... vind ik toch dat... Uh, het benoemen van de 1 mei viering is een algemeenheid als social, als uh, stalinistisch of maoïstisch. Ja, dat vind ik sorry, hoor, dat vind behoorlijke cretologie. Uh, ik heb wat betreft deze viering uh, in Europa heb ik zoiets van leven en, en laten leven. Uh, het socialisme heeft in de loop der geschiedenis natuurlijk heel veel uh, nare bijklank uh, ge gekregen. Ik, heb, ik denk met, met, met warme sympathie terug uh, aan, de, aan de dagen van mijn van opa, uh, zo, zo rond 1900 toen hij een jonge man was, waarin er allerlei redenen waren om, om, om, om uh, socialisme tot bloei te doen komen. Uh, mm -hmm. Dat is uh, na de oorlog uh, uh, langzamerhand helemaal verward. Uh, tot een tot, uh, gedeelte uh, van de multidictatuur... waar ik helemaal niets mee, mee heb. Nee, maar maar uh, ja, nogmaals, ik heb zoiets van maar begrijpt uh, u maar niet? Maar, en, be leven, maar begrijpt u, u mij niet verkeerd? Ik, ik vind, Er is ook er is wel wat mis misschien met, uh, met socialisme... maar uh, sociaaldemocratie sociaal-democratie werkt op zich uh, prima in Nederland. En daar heb ik ook niets mee. Alleen ik zeg, die dag van de arbeid. Moeten we daar nou speciaal een dag vrijgeven? Met name dat vrijgeven. We kunnen dat toch ook op een andere manier vieren? Nou ja, euh, euh, dat, is, dat is een kwestie van traditie. Het hoeft voor mij niet met alle geweld in Nederland euh, ingevoerd te worden. Maar ik respecteer wel als andere landen euh, euh, daar denk, goede redenen voor te hebben om dat euh, wel te doen. Uh, Laatse en wat betreft uh, nou ja, die vrije dag, wij vieren dan uh, uh, uh, Koninginnedag. Uh, ja, heel leuk en heel gezellig, maar natuurlijk een, uh, een propagandistisch uh, oranje sprookje... Mm -hmm. En uh, ja, uh, wat betreft het België dat daar de, op tweede Pinksterdag gewerkt wordt. Ik moet vrezen dat dat ook te maken heeft met een knieval voor uh, de Mormedanen dan wel uh, andere godsdiensten. Het zijn bezuinigingen. Uh, het zijn gewoon bezuinigingen volgens mij. En, uh, als, het, uh, als het zo doorgaat nou, met de economie moeten wij in de toekomst ook gewoon werken. 200 miljoen ja. rekent, uh, leeft het op, heeft het ING uitgerekend. Ik weet uit ervaringen en meningen en opinies... dat deze discussie wel een beetje een bijsmaak heeft... van ja. moeten we niet een, een islamitische feestdag erbij krijgen. Met, met alle respect voor de momentanen, hoor. Ik, Duidelijk. Heb ik die mensen tegen. Ja. Maar goed, ik heb gezegd. Helemaal goed. Dank u wel. U heeft inderdaad gesproken. Jacob Grit uit Delft uit Amsterdam. Pieter Rietman, goedenavond. Hoi hey man, camera. kom Hoe is het? Goed hoor. Pieter, zeg het eens. Wat vind jij? Ik ben het uh, helemaal eens met je stelling, Cameron. Waarom? Nou, vanwege de achtergrond van de Dag van de Arbeid. De Dag van de Arbeid is eigenlijk uh, ontstaan als een socialistische feestdag. En uh, op het moment dat dat uh, ontstond, uh, was er nog heel veel reden om naar uh, socialisme nou, iets, uh, iets, iets uh, ja, om dat te willen vieren. Er was toen nog een mooie ideologie, dat het ging over hè? een van de arbeider. En als je als dubbeltje geboren wordt, dan kun je later een kwart worden. Dus mm -hmm. dat wordt zeker niet vochtig. Maar op dit moment, ja. Daar staat de PvdA voor. Socialisme staat op dit moment voor economische groei tegenhouden. Voor bureaucratie, voor vertrutting en voor zakkenvullersgedrag van de sociaal-democratische politici. Dus voor jou gaat het nog veel dieper dan alleen maar die vrije dag. Nou ja, als, als, ik, als ik dat woord socialisme hoor, dan begint het inderdaad nog niet gesproken. Um, en uh, ben Ik ben tegen dit soort symbolen. Op zich vrij wagen. Dat is natuurlijk mooi als je daar met je werkgever uit kunt tonen. Of, je werkt voor jezelf. Dan moet je natuurlijk allemaal helemaal zelf weten. Ja. Maar het is je brief voor zoiets als dit. Want er valt helemaal niks te vieren het socialisme. Oké, okay, er valt helemaal niks te vieren. Dank je wel voor het bellen. Pieter Rietman uit Amsterdam. Uh, meneer Van der Vaart, goedenavond uit Den Haag. Uh, goedenavond uh, gewaardeerde presentator. Ik ben buitengewoon verbaasd hoe steeds vaker... Uh, de, het rechtste deel van Nederland bijna kippenvel krijgt. Als het gaat om het woord arbeid. Nou, uh, ik krijg vooral kippenvel. Om... Of ik krijg. Mijn nekharen gaan overeind staan. vooral bij vrij zijn op de dag van de arbeid. Nee, het gaat over het feit dat uw haren al overeind staan bij het woord arbeid. Uh, zelfs in Amerika. een behoorlijk macro-economisch uh, land. helemaal volstrekt op de markt geënt. Mm -hmm. Daar heeft men een dag van de arbeid in hele bijzondere landen die zeer, zeer... nou, ik zou zeggen, zeer kapitalistisch zijn. Heeft men dagen van de arbeid? Wat is de discussie dan? Of we nog wel vrij moeten geven op een, een dag van de arbeid. Waar moet een bepaalde in gemeente geval, dicht zijn? In elk geval ruimte geven voor bezinning. Dat is helemaal niet verkeerd in de samenleving, om een beetje te bezinnen. Dat mag u doen en als Mohammedaan of, of, of, of als moslim, mag u dat je op vrijdag aantal, doen. Als uh, katholiek mag dat, dat u op zondag doen. Ik denk dat u het aantal mensen die vrij zijn extreem overdrijft. Oké. Okay. Nou, dat is dan... Dan worden we daar niet over eens. Dank u wel, meneer eens. Van der Vaart uit Den Haag. We gaan naar Harry van der Tuin uit Amsterdam. Goedenavond. Hallo, met Harry van der Tuin. 1 mei. Uh, heeft u een goed idee voor 1 mei? Nou, 1 mei lijkt me een uitstekende dag om vrij te nemen. En ah. dan met name om eens een keer goed na te denken over het feit... dat wij als consumptie-klapvee werkvee, uh, allerlei consumptiegoederen moeten uh, gedogen... die ons opgedrongen worden door een enkeling die vreselijk rijk... Wil Zoals? Uh, ja, de hele rechtse hap, zou ik maar zeggen. Ik zeg maar even goed, kort door de bocht. Nou, maar u, benoemt u het eens? Want Dit is populistisch, benoemt u het eens? Nou, dit is heel populistisch, maar het is niet zo. Wat, wat, moet u eens even in Amsterdam komen kijken. Dan ziet u dat op zondagmiddag in de Kalverstraat iedereen zich kapot loopt te vervelen... en alleen maar bezig is om heel braaf de reclames te volgen en alles te kopen wat ze nodig hebben. Maar niemand verplicht dat. Niemand verplicht dat. Ik ben in Amsterdam, nee, ik woon nee, in de buurt niemand en niemand verplicht, verplicht, verplicht dat het mij. Maar voilà, maar nee. En daarom is die dag zo verschrikkelijk nodig om te kijken van waarom leef ik en waarom werk ik. En niet, niet je leeft niet om te werken, je werkt om te leven. Ah. En, en daarom is het heel belangrijk dat er een dag is, en ik dit inderdaad op de dag van de arbeid, dat het steeds meer gaat over van, het, het recht op arbeid en al dat soort dingen. Ik denk dat het veel belangrijker is dat mensen zich realiseren waarom ze überhaupt bestaan. En deze wereld is geschift geworden met al zijn hebben dingetjes. Oké, okay, nou, dat is, uh, dat is uw standpunt. Dank u wel, Harje van der Tuin. Ik ga nog heel even snel naar Leo Kozijn uit Noordwijk Hout. Ja, hallo? Meneer Kozijn, houdt u het kort? Bent u het met me wel eens? Ja. Ja, nee, nee, ik, heb, ik wil het niet over de stelling hebben. Ik wil op iets anders ingaan. Zegt u 1 mei komt niet. Eén mij komt namelijk niet van het communisme af. Dat is een misverstand. Het komt uit Amerika. Oké, okay, nou we gaan dat even helemaal uitzoeken, meneer Kozijn. Dank voor het inbellen waar het precies vandaan komt. Ik kijk nog even naar wat tweets. Roelof Schuring zegt, hashtag WNL in crisis hebben we niet de luxe om lui vrij te zijn. En Arne van Nuchteren zegt, het kan naar Oela, helemaal eens. Wij eisen toch ook geen vrije dag op bijvoorbeeld de verjaardag van Toorbeck. En dat is ook een interessante, dat is zo de dag van het liberalisme krijgen. En Van der Hoek die zegt, het avondspits WNL, ik ga op dag van de arbeid werken hoor, heerlijk. En prima gewerkt vandaag. Ik heb ook weer prima gewerkt het afgelopen half uur. Het is heerlijk om te werken op 1 mei op deze dag van de arbeid. Dat doen onze collega's van Kunststof zometeen ook hier op Radio 1, want zij gaan zo verder met de Roger Moreno-Radcap te gast. Ongetwijfeld gaat het over Auschwitz en 4 en 5 mei. WNL is er vannacht, hier op Radio 1 vanaf 2 uur met nog steeds wakker. En morgenochtend om 7 uur met Vandaag de Dag op Nederland 1. Ik ben er morgenavond, half 7, Radio 1, een hele wakker avond. En toen uh, gingen die meiden eigenlijk vanaf de volgende dag ook lullig doen.